7 Uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Fitch is iets positiever over Griekenland. Aanleiding voor de betere beoordeling is het akkoord dat vorige week met banken werd bereikt. over afschrijving van een deel van de Griekse schulden. Daardoor staat Griekenland er volgens Fitch iets beter voor. Het land heeft overigens nog steeds de junk-status. Andere kredietbeoordelaars hebben hun oordeel over Griekenland nog niet bijgesteld. Het Openbaar Ministerie looft 15.000 euro uit voor de Gouden Tip... die leidt tot de oplossing van de overval op een vestiging... van het geldtransportbedrijf Brinks in Amsterdam. Eind juni vorig jaar werd het filiaal van Brinks met geweld overvallen. De overvallers ontkwamen met tassen vol geld... na een wilde achtervolging op de snelweg. Drie mensen zijn tot nu toe gearresteerd, waaronder een man in België. Het onderzoek naar de overval is nog in volle gang. De politie vraagt mensen die informatie hebben over de overval... om contact met de politie op te nemen. Van alle kernreactoren in de wereld is 80% ouder dan 20 jaar. En dat levert veiligheidszorgen op voor zo'n 350 reactoren. Blijkt uit een uitgelekt rapport van de atoomwaakhond van de VN. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap zouden de oude complexen aan strengere veiligheidsregels moeten voldoen. Maar het is niet zeker dat ze dat kunnen. Landen met verouderde reactoren moeten de veiligheidsaspecten grondig onderzoeken, schrijft de atoomwaakhond. Het kabinet lijkt geen meerderheid te krijgen voor het aanscherpen van de begrotingsregels zoals is afgesproken in de Europese Unie. De PvdA zal tegen het nieuwe Europese verdrag stemmen als Nederland door het verdrag volgend jaar zijn begrotingstekort al moet terugdringen naar 3 procent. Door de opstelling van de PvdA is er geen meerderheid in de Tweede Kamer. Als Nederland tegenstemt betekent dat nog niet dat het verdrag er niet komt. Het wordt van kracht als 12 van de 17 landen het hebben goedgekeurd. Het weer, vanavond enkel opklaringen, maar vannacht weer zwaar bewolkt... met minimaal rond 6 graden, morgen droog en bewolkt. In het zuiden af en toe zon, tot 10 graden in het noorden... tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor Zoete Wouden, 5 kilometer. Op de A12 Utrecht-Arnhem voor Driebergen 2. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal en Driebergen 5 kilometer. Wat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Is Radio 1. De NTR. Kennston. Dames en heren, goedenavond. Als iets een onopgelost mirakel blijft, dan is het de bijna doodervaring. Door de een verklaard als de begrijpelijke hallucinaties van een geest in nood, maar door anderen verklaard als het even mogen aanschouwen van het ware hemelse licht. En daarover maakte onze gast de documentaire. Retourtje hier namaals. Hier is Ingrid Wender. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ingrid Wender, um, wat, wat is jouw meest indringende ervaring met de dood? Mooi, dat is gelijk uh, de eerste vraag. Mijn mee, ik denk... Uh, eigenlijk, ik denk bijna helemaal en met mijn poes, echt, vorig jaar, die ik 19 jaar heb gehad. Dat is de meest indringende ervaring met de dood, Hoe oud ja, ben je nou? Ik ben uh, 43, dus ik denk dat ik gespaard ben tot nu toe. Geen opa's, oma's, uh, ja, maar, vrienden... Ja, maar het verlies van mijn poes... die staat nog steeds op de voorkant van mijn, uh, van mijn iPhone. Dat is de, dat is de, en het missen van haar, dat is de meest indringende ervaring. <lacht> haar ineens dood in mijn handen hebben... en dat, het, dat zien en dat uh, vasthouden. 19 jaar lang was ja, ze bij Ja, die ging alles met mij mee. Zelfs naar de toneelschool nam ik er gewoon van het weekend mee. En dan uh, deed ik in het theorielokaal. Dat komt toen nog... Die ging altijd mee. Die liep als een hond overal mee naartoe. Dat is fantastisch. Niet eens aan een lijntje. Ze liep gewoon achter jou aan. Ja, wel soms aan een lijntje. ook, Maar soms niet aan een lijntje, ja. Nu ben je trouwens ketend en met je hond. Ja. ja. En Beertje. dit alles om de hernia tegen te gaan. Mm. Is het begonnen. is het begonnen. Jaren geleden. Jaren geleden. Ja. Maar, maar ga je echt altijd overal ketend uh, naartoe op af? Ja. Als het niet regent. In Amsterdam wel. Of als ik in andere steden, ja. Maar Maastricht gaat niet. Allemaal keitjes. Ja, dat wordt ingewikkeld. Ja. Goed, we gaan het hebben over de bijna doodervaring. Want je hebt een film gemaakt samen met Masha Ooms. Mm -hmm. um, uh, er ligt een tegel die zo dadelijk beschreven gaat worden. En luisteraars kunnen zich melden. U kunt uh, vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Ga naar onze website en uh, teken in het uh, gastboek radiokunststof.nl. Ingrid Wender uh, is theatermaker. Twintig uh, jaar geleden richtte je uh, het theatergezelschap... De Ploeiende Maagden op, samen met twee andere actrices. En uh, jullie zijn met z'n tweeën overgebleven. Confronterende voorstellingen hebben jullie uh, gemaakt. Uh, ik herinner me, hoe heet het ook alweer? Die voorstelling over Jezus... waarbij mensen uh, uit protest handtekeningen verzamelden, omdat ze vonden dat het echt niet kon, die voorstelling. Theatersbrief aan toeschouwers gaven van je mag je geld terug. Ja. En, en Indri heette die voorstelling. Indri. En dan was er nog een voorstelling waarbij jullie. Uh... Helemaal bloot door de, uh, uh, de vaniervlaag. Leguma, was dat? Een voorstelling over de ontkoppeling van seksualiteit en liefde. Ja, nou dit soort voorstellingen <laughs> heeft ze gemaakt deze Ingrid Wender. En toen uh, je geeft trouwens ook nog les. Je bent docent aan de Toneelacademie in Maastricht. Daar geef je improvisatie. Maar nu heb je een uh, film gemaakt met uh, Masha Ooms. Uh, haar kennen we, omdat ze heel veel heeft samengewerkt met documentairemaakster Aliona van der Horst. En um, die film ging tijdens de ITVA in première... en is aanstaande donderdag op de televisie te zien bij de Icon. Een documentaire over bijna doodervaringen. Een retourtje hierna maals, zo heet het. Uh, en daarin laten jullie drie totaal verschillende mensen... Uh, uh, verslag doen van de ervaring in hun leven. Het moment waarop ze bijna dood waren. Mm -hmm. En het was geloof ik jouw idee. Ja. Vertel, wat gebeurde er? waarop op jij dacht van ik wil een film maken en wel hierover. Nou, ik, wou, ik was het boek van Pim van Lommel aan het lezen. En, uh, ik heb Pim ook van Lommel, cardioloog? Cardioloog, ja. Die het boek Eindeloos Bewustzijn heeft geschreven. En dat was ik toevallig aan het lezen, omdat ik gewoon wel geïnteresseerd ben in, in dit soort onderwerpen. En ik was, we hebben veel op de boulevard in Den Bosch uh, Gedaan, de bloeiende maagd, een aantal jaren. En zodoende zaten we daar een beetje in de kunstenaars zien. En daar ging een vraag uit. vanuit uh, het idee dat er in 2016 is het Jeronimus Bosjaar. Uh -huh. En er was een soort pot geld. En ze nodigden eigenlijk kunstenaars uit om daar iets voor in te dienen. En toen was ik dus dat boek aan het lezen van Pim van Lommel. en daar zat een uh, foto of een schilderij van Jeronimus bos in, van een tunnel. Toen dacht ik, hey is Misschien een goed idee voor een plan om dat aan Jeronimus Bos te, te linken. Mm -hmm. en... Want bij een tunnel, dan zit je al snel bij de bijna dood. Ervan. Ja, dat was ja, echt zo'n tunnel, naar het licht, ja, de, mm -hmm. het klassieke beeld. En toen, ik heb eigenlijk zo'n aanvraag daarvoor geschreven en ben dat gaan onderzoeken. En ik was al heel erg uh, close met Masha, dus die liet ik die aanvraag lezen en die, dus die vervoerde daar ook een beetje redactie op zo, mm -hmm. als vriendin, helpend. En toen gingen we um, research doen. Dus Toen ging ik naar um, Stichting Merkawa. Dat is een stichting in Nederland waar mensen met bijna dood ervaringen uh, ja, terecht kunnen. Die organiseerde een dag waar mensen een soort coming out konden uh, hebben of doen. Dus wij mee. En de term, term coming-out gebruik je niet voor niks... want uh, daar loop je niet mee te kopen hè, over het algemeen... met de bijna-dood ervaring. Dat blijkt, ja. Dus zijn echt. Ik heb toen in een groepje met tien mensen gezeten... en er waren echt mensen die twintig jaar geleden zo'n ervaring hebben gehad... en die het daar voor het eerst hortend en stotend en heel emotioneel vertelden. En toen dacht ik... en Masha denk ik ook, maar die zat in een ander groepje. <lacht> toen dacht ik, maar hier moet... Dit kan je niet spelen, dit kan je niet nadoen. Dit, dit, is, dit, is, dit kan ik niet vinden in mezelf, dit ken ik niet. Dus dit moeten die mensen... Ja, want de gedachte was, ik maak dus een theatervoorstelling. Ik had een theatervoorstelling over maken. maar ik dacht, dit kan, dit kan een actrice niet doen. En ik vond het zo, want ik had die verhalen wel gelezen in die boek... maar als je het leest, kan je er nog wel omheen... Mm -hmm. Om, ja, het zijn natuurlijk hele rare verhalen waar je vanuit jouw perspectief denkt: wat, wat hoe, hoe moet ik dat plaatsen? Maar, als je maar, het maar ziet... goed, als je zulke bizarre voorstellingen hebt gemaakt, zoals jij <laughs> hebt gemaakt, dan zou je toch kunnen denken: dat kan ik. Wat maakte, noem eens een verhaal dat je daar hoorde waarvan je dacht: ja, maar dat kan ik echt niet spelen? Nou ja, het is dus niet zozeer de informatie, het is de combinatie van de, wat zij vertellen, maar de intensiteit. Dus jij hoort iets waarvan jij echt denkt: nou, dit is niet mogelijk. En, en je ziet aan hoe iemand het vertelt. En ik hoop dat je dat ook... Volgens mij gebeurt dat ook in de documentaire. Mm -hmm. Hoe deze mensen het vertellen. Zie je aan alles dat het voor hun compleet waar is. En dat het voor hun het meest essentiële is... wat in hun leven gebeurd is. Ja. Sterker nog... Als je um, voor hun, wat ik, wat ik, als ik het van hun goed begrijp, zegt ze eigenlijk een droom. Als ik een droom heb, dan in die droom denk ik dat het echt is. Maar als ik wakker word, dan weet ik echt dat ik wakker ben. En soms heb ik een droom dat hij echt zo sterk is dat je nog even als je wakker wordt, echt nog steeds is, dat hij nog een beetje zo achter je aanloopt. Mm -hmm. Maar wat deze mensen meemaken, is ook al is dat dus echt 30 jaar, 20 jaar, maakt niet uit hoe lang geleden dat is. daar zit geen enkele verschuiving op. Dat is nog steeds op dit moment het meest reële wat ze in hun leven hebben meegemaakt. Dus dat is werkelijker dan deze werkelijkheid voor deze mensen. Dat is wat jij signaleerde. En ja. toen dacht je, dit is geen theatervoorstelling, nee. dit is een film. Ik ja. wil het die mensen zelf laten vertellen. Ja. En toen kende ik Masha, en dat is gewoon zo'n mooie, zo mooie cameravrouw. <laughs> en toen dacht je, wil je met mij daar een documentaire over gaan maken? Ja. En toen zei ze ja. En zo geschiedde. En zo geschieden. En vervolgens hebben jullie... Um... Uh, als ik het goed begrepen heb, 35 mensen bereid gevonden om voor de camera hun verhaal te vertellen. Ja. Hoe ging dat in zijn werk? Ik bedoel, waarom 35 mensen, terwijl het er uiteindelijk maar drie werden? Hoe, hoe, hoe ben je te werk gegaan met z'n tweeën? Um, nou, het was dus een combinatie van. Wat ik, wat ik in dat eerste gesprek merkte, is de, uh, de eerste keer dat zo iemand dat vertelt. Dat wilden we pakken. Dus we wilden gewoon niet dat al een researcher dat al gedaan had en dat ze het een tweede keer zou vertellen. Plus we hadden op dat moment nog helemaal geen geld, dus we hadden ook geen researcher. Dus we waren met z'n tweeën. Uh -huh. We hadden wel een camera en we hadden uh, geluid en, en een mooie microfoon gekocht. Uh -huh. En we hadden gewoon een, uh, een studio gebouwd in, uh, in het atelier. Gewoon een geluidsdichte studio hadden we zelf gebouwd. Wel na een weekend dat we de eerste hadden geïnterviewd hoor. Want we dachten, oh dat gaan we doen in het atelier. Nou echt de brudde motoren en een skatebaan en alles doorheen. <lacht> toen hadden we drie dagen later hadden we het volgende interview. Toen hebben we in drie dagen tijd hebben we gewoon een complete geluidsstudio ge gemaakt. Gemaakt, met z'n tweeën. Ja, dat was de bedoeling, want toen kwam gelukkig de vader van de Masja, Jan. Die heeft ons super geholpen. Of eigenlijk hebben wij Jan geholpen. Maar toen hebben we echt tot s'avonds laat geluidsstudio in elkaar gebeukt. En toen ja, we dus want de te... film is eigenlijk een atypische film. Want uh, je hebt alleen maar verhalen, in eerste instantie, verhalen en geen beelden. En dat hebben jullie als het ware benadrukt. Omdat je de mensen voor een, een, een zwart doek hebt neergezet. Dat is dan de studio die je net beschrijft, die jullie zelf hebben gebouwd. Mm -hmm. uh, waarin ze uh, hun verhaal doen. En een heel intens verslag doen van wat ze hebben gezien, meegemaakt ja. En we zitten echt maar met z'n tweetjes, überhaupt ook maar in het atelier, maar ook in het hokje. En we hebben een hele mooie, dat is niet, hebben wij niet bedacht hoor, maar um, Erwin Morris, ik ben heel slecht in namen, een documentaire in Amerika, maker, die, uh, met een soort, we hebben met een spiegelconstructie gewerkt, oh ja. een diagonale mm -hmm. spiegel. En, de, um, en ik zit in een hoek van 90 graden met degene die ik interview. En, de, en, en die, degene die, dus, die ik interview, die kijkt in de spiegel, maar die ziet dus mij. Dus onze ogen kruisen elkaar in die diagonale spiegel. Ja, hij of zij ziet niet zichzelf, maar jou. Nee, maar het is een doorlaatbare spiegel van één kant. Dus Maasja staat er met de camera achter de spiegel. Dus daarom is het heel mooi in de documentaire kijken de mensen echt jou aan. Ze ja. kijken mij aan, maar het ziet er in de documentaire uit. Alsof ze mij aankijken. En dat maakt de het heel En dan moet jij eigenlijk zeggen. Ja, nee. dat maakt het uh, heel indringend. Ja. Jullie hebben uiteindelijk voor uh, drie mensen gekozen. Misschien moeten we um, uh, die mensen even benoemen, wie ja. ze zijn. En we hebben fragmenten van die drie uh, verschillende mensen. Dan beginnen we met, met uh, Sam. Okay. Wil jij hem introduceren? Wie is Sam? Sam is een uh, industrieel ontwerper. Een, een vrij uh, intellectueel type. En die um, gaat naar de uh, pol de Noordpool, niet naar de Pool... Ik zeg het altijd verkeerd, naar de, naar de, naar de Poolas? De Poolcirkel. poolcirkel. Samen met mij zo vaak gecorrigeerd. Hij gaat naar de Poolcirkel en hij gaat daar een solotocht doen. En dan belandt hij in een lawine die hij zelf veroorzaakt. En daar, um, daar ontwaakt hij uit. En dan is het, uh, het nog het, het, de ellende nog niet geschiet. Want dan kan hij eigenlijk voor de nacht zijn volgende hut niet vinden. Dus dan bouwt hij een sneeuwhut. En dan in die sneeuwhut krijgt hij eigenlijk... Um, ja, je zou bijna kunnen zeggen, uh, uh, uh, dat is prachtig. Dus hij, hij zingt eigenlijk een liedje, liedjes om wakker te blijven. En dan zingt hij bijvoorbeeld gewoon The Old Man, Take a look at me now. Na -na -na -na -na. En dan gaat dat liedje, overkomt hem dat, gaat het eigenlijk over in een gebed. Naar Met zijn onze eigen vader, vader ja. die overleden is. Goed, nou, we, we laten um, uh, hem horen. Hij ging dus in zijn eentje naar de Poolcirkel en daar gebeurde het volgende. <middels> het gebied waar ik, waar ik zat, daar was, uh, daar was niemand eigenlijk. Ik moest uit het dal omhoog naar de hoofdvlakte. En dan kwam ik bij een, een, een plek dat ik dacht, nou, dat is wel heel stijl. Zal ik hier nou wel of niet langs gaan? Maar ik dacht, nou, ik heb wel lastiger hellingen overgestoken. Dit lukt ook wel. Ik was eigenlijk vooral bang om even onderuit te, te glijden. Maar ik ja, zat... Ik, ik zat nou, een meter of acht boven die rivier die beneden me was, die lag vol met, uh, met sneeuw. Dus ik dacht: Nou ja, wat kan er eigenlijk uh, gebeuren? Dus ik stak die helling over. En uh, toen ik hem bijna overgestoken was, brak plots die sneeuw weg onder mijn voeten. En, en schoof ik naar beneden, de helling, uh, helling af, richting de rivier. Het raasde naar beneden en ik vloog door de lucht. En plotseling wam, alles, alles stil. Alsof, de, alsof er een film werd doorgeknipt. En ik lag muurvast onder de sneeuw, net als in, in in beton gegoten. Toen hoor je vaak mensen zeggen alsof je in beton gegoten was. Zo was het ook. Kon niks bewegen. En uh, ik probeerde te gillen of te gilderen. Dat weet ik eigenlijk niet. En ik dacht, nou dat is het. Dat is, nu is het. Uh, dit is, nu is het voorbij. Ja, Sam. Industrieel ontwerper is die. Dat blijkt niet uit de film, maar dat heb ik uh, gehoord. Jij mm -hmm. zegt hij is intellectueel. Mm -hmm. um, waarom was zijn verhaal het verhaal dat jullie heel graag wilden laten zien, horen? Uh, hij heeft eigenlijk een heel klassiek religieus thema, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Dat ga, en dat is uh, schuld en vergeving. Maar, maar hij beleeft dat. Dus. Um, zijn moeder is overleden toen hij 25 was. En uh, hij heeft zelfmoord gepleegd. Nadat uh, uh, zijn vader was overleden... en zijn moeder raakte toen ineens in een depressie. Mm -hmm. Toen was eigenlijk altijd een hele krachtige vrouw. En toen zei het RIAG, daar moet je geen aandacht aan besteden. Dat is gewoon aandachttrekkerij. En toen heeft zijn moeder... Fijne tip ja, van het RIAG. Oei. Toen is zijn moeder op eerste kerstdag zelfmoord gepleegd. Nou, moet je je voorstellen dat je dat overkomt, deze jongen van 25... En wat zo bijzonder was in die nacht in het sneeuwhol. Toen heeft hij echt het gevoel gehad. Van dat, zijn, dat hij echt contact had met zijn overleden ouders. En ook dat, en dat, met zijn moeder. En dat die moeder echt tegen hem zei: Sam, het is goed. Het is oké. Okay. En dat was, ja, dat was. dat bracht zo'n ommekeer in hem teweeg. Dus de volgende dag liep hij in het plaatsje Beudo. Beudo, Bodo, Beudo. Beudo in, in Noorwegen. En de nou, sky was het limit. Dus alles ging open en hij had allemaal een soort... Hij zag een uh, treinwagon en er stond dan... Uh, God, God, God, ja, dat was dan eigenlijk uh, goed in het Noors. Ja. Hij zat ineens in een hele andere wereld en ineens... Ja, moet je voorstellen, als je voorstellen, als dat je ding is in het leven... Onbewust of bewust, en je zult dat natuurlijk mee. En dan krijg je een teken van je moeder, het is oké. Okay. Plus dat je op dat moment zeker weet, je gaat ze terugzien. Hm. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is zijn overtuiging. Ja, nou, dat was... Hij is heel... Hij... Um, in die zin is hij ook wel iets anders dan de andere twee mensen in de documentaire? Hij bevraagt dat ook nu wel weer. Hij gaat wel heen en weer daarin. Ja. Maar hij zegt wel, ja, ik zou het wel heel graag wel heel mooi vinden als het echt zo is. Ja, hij, hij is het meest de twijfelaar. De, de, nou, de intellectueel ja. zou je ook ja, kunnen zeggen. Ja, de intellectueel, ja. ja. Um, nog even heel praktisch. Hoe heeft hij zichzelf bevrijd? Want jullie gaan in zijn verhaal vrij snel, vind ik. Oké. Okay. Ja, die, um, in, in die lawine. Dus dat hij zit muurvast. Dus wat ze ook zeggen, dat schijnt echt te kloppen, dat het echt een blok beton is. Mm -hmm. Maar hij moet dan heel, heel erg denken aan zijn dochter. Die hem heel erg gaat... Uh, dat, denkt, dat kan mijn dochter nooit aan als ik nu sterf. En dan krijgt hij, voelt hij ineens water onder zich en hij voelt grip uh, uh, van, van de rivier. Mm -hmm. Dus hij voelt in zijn grond. En dan met een soort noodkracht is het echt een soort wedergeboorte. Dus hij, hij, hij pusht zichzelf aan de bovenkant uit de sneeuw. En dan wurmt hij zich ja, uit die rivier. Het is even het. jammer dat we geen beeld hebben. want anders zouden we deze bewegingen van de docenten-improvisatie erbij kunnen. <laughs> ik doe Samna. Ja, ik doe Samna. <laughs> Het is natuurlijk wel ook raar met wat Prins Frizo net is overkomen. En dit verhaal en dat dit nu... Heb je daar veel... Nou ik weet natuurlijk... Ik moet ook een beetje aan Koos denken. Ons andere personage. Prins Frizo ligt natuurlijk in een soort coma. Ons personage ook wat ook een week duurde. Dus geen idee wat die jongen allemaal meemaakt, Jongen, Koos, dat is de andere man. Ja tegenovergestelde van, van Sam, zou je kunnen zeggen, ja. genees. Ja. Ik wil nog even weten, hebben jullie, hebben jullie de mensen gevraagd... Uh, om zich op een bepaalde manier aan te kleden? Je hebt ze dus naar de studio gehaald, nou. althans uh, jullie atelier. Mm -hmm. um, ze hebben het verhaal nog nooit eerder aan jullie verteld. Nee. Dus je hebt geen idee nee. wat, je, wat je krijgt. Nee. En deze koos. Hij ziet er geweldig uit. <laughs> uh, uh, uh, rondborstig, uh, een heel mooi rond hoofd. En uh, een hemd heeft hij aan. Ja. Alsof hij uh, net onder de douche vandaan komt. Ja, dan moet je weten: we gingen een hartje zomaar het opnemen. In een studio, alle, in een heel klein studio waar alle lampen hingen. Dus het was snik-snik-heet. Dus daarom in een hemdje. Dat is het gewoon. Dat is het gewoon. Ja. En uh, wat ook wel mooi is, uh, jullie laten de mensen ook in het begin van de film even, ja, hoe zeg je dat? Het opstarten van, van de film of het opstarten opstar van het gesprek. Dat hij wordt uh, gepoederd, even licht. Dat hij iets zegt: van dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dus het, het, ja, wat is het besluit? Waarom hebben jullie dat zo gedaan? Um... Nou, je zou ook kunnen zeggen, het is natuurlijk een film... maar het zijn ook bijna gewoon, gewoon verhalenvertellers aan het vuur... zou je kunnen zeggen, maar dan in een moderne vorm. Hm. Dus we wilden wel eigenlijk heel plain laten zien, uh, dit is het. Zo, ja, ja. Dus om je om daar, om daar contact mee te laten maken. Heel terloops. Ja. En toen kwamen ze binnen en toen ja. werden ze gepoederd... en toen ja. vertelden ze dit verhaal. Ja. Nou, Koos Hagenees kreeg een brommerongeluk. Ja, en toen kwam ik in zo'n... Uh een soort van boerderij terecht. En, uh, er werd een soort van uh, welkomstbied gezonden. En daar uh, was toen zo'n man... En ja, die is... Hoe ik hem nou beschreven? Ja, en, en, zeg maar, met een lange witte baard. En, en, en, en, en lang haar. En, en, en die, die, die, die pakte me zo vast... En ik ben echt geen, euh, niet van de verkeerde kant of zo, maar toen wist ik het gewoon. Ik dacht, ja, hier wil ik zijn, hier wil ik blijven. Hier, die, die man die straalde, ja, warmte, liefde. Uh, alles was dat, daar. Nou, dat was warmte en liefde, dat, uh, dat kan ik niet beschrijven. Ja, hij raakte bij dat brommerongeluk, maar het zal duidelijk zijn. Hij ging niet op zijn brommer naar die boerderij. Hij raakte bij, <laughs> de, bij dat brommerongeluk zwaar gewond. Hij raakte in coma. In coma. En uh, hij beschrijft hier eigenlijk het klassieke uh, hemelverhaal. Ja. Wat ik me afvroeg is: hij religieus opgevoed? Zijn dat ook allemaal vragen die jullie hebben ja. gesteld? Ja, helemaal niet. Helemaal niet. Helemaal niet. Hij moest er ook niks van hebben. Hij vertelt ook dat hij voorheen, als hij dit soort verhalen hoorde, en dan lachte hij deze mensen keihard uit. En dan, hij, en dan overkomt het jezelf. Dus het is echt een ongelooflijke rouwdouwer. Hij vertelt, wat hij ook allemaal vertelt, die echt mensen gewoon echt over de tafel trok. En... Het is totaal veranderd. Ja, want dat is, dat, dat, daar hebben we het met, uh, wat betreft Sam nog helemaal niet over gehad. Er is sprake van een grote verandering in uh, het leven van deze drie mensen. Mm -hmm. in, hoe is Koos veranderd? Um... Ja, je kent Koos natuurlijk alleen maar hoe die nu is. Dus... Ja, maar ik weet wel wat hij over zichzelf vertelt. En het is, ik moet wel zeggen, het is niet zo... Ik dacht dat Toen we eraan begonnen, dacht ik dat het zo als een soort van zwart naar wit ging. Hè? Dat het... Maar die verandering, dat is een heel... Uh... Subtiel en ook moeizaam proces. En het zit eigenlijk in hele uh, subtiele dingen. En Koos vertelt het wel heel mooi dat hij zelf, op een gegeven moment wordt hem gevraagd om bij een man te gaan zitten die aan het sterven is. En dan blijkt die man al de volgende dag al een beetje weg te zijn. En dan zegt hij verpleegster... nou hou maar, uh, hou maar zijn hand vast. En ik, oh, ja, ja, zegt die, denk ik ja, ja, dan zegt hij: heeft hij weer zoiets van ja, ik ben een mietje, maar ik heb het toch gedaan. En dan houdt hij zijn hand vast. En dan. Vlak voordat die man wegglijdt, uh, uh, uh, uh, uh, uh, richt die man zich echt ineens op vanuit totale uh, drogering. En zegt: Ja, ja, ja, ja, ja. En wijst naar de hemel. En dan voelt. Ik weet niet precies hoe hij dat voelt, maar hij voelt hem uit zich glijden. Hij voelt die hand helemaal warm worden. En dan zit hij eigenlijk daarna. Nou, ik ging weer even weg en zat hij te, te, te grienen in de auto. Maar niet omdat hij zo verdrietig was, maar dan voelt hij ineens een soort gevoel van binnen... waarvan hij zegt, dat is nooit meer weggegaan. En dat is een gevoel... En hij zegt, ja, ik, dat noemt hij dan, ik, weet, ik kan het geen god of weet niet wat... maar dat is, dat, hij zegt eigenlijk, dat is zo'n fijn gevoel... en dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is nieuw. Terwijl hij niet ongehavend uit is gekomen. Hij zit in een nee, rolstoel. totaal heftig, ja. En kan niet veel meer ook? Nee, nee. Als mensen trouwens een vreemd geluid op de achtergrond... Het is het beertje hond, dat is, is de hond. hond ja. Ja, echt een beetje te dat ze niet denken dat ik zo zwaar aan het ademhalen ben. <lacht> um, maar wat je ook ziet bij uh, deze koos... is dat hij um, heel veel vertrouwen heeft gekregen in, ja. in het leven. Want hoe ja. lang geleden is dit gebeurd? In, uh, weet ik niet. Tot 2005 of 2006, dacht ik. Ja. Ja, nee, dat is de omkeer bij hem. Hij vertrouwde helemaal niemand. Hij dacht gewoon echt dat iedereen het slechte met hem voor had. Hij deed ook helemaal niks voor niks voor iemand. En dat is echt omgedraaid. Uh, hoe je net begon. Uh, ik ben alweer vergeten wat uh, de groepering, wat de naam van de groepering is. Van die mensen die dan bij elkaar komen en dat allemaal hebben meegemaakt. Die bijna doodervaring. Uh, dat het een soort coming out was. Deze mensen vertellen het graag aan jullie. Nou. Ja, als ze uiteindelijk... Koos praat uiteindelijk heel makkelijk. Maar ik weet, Masha heeft echt um, heel lang... Hij ja, had hem gevonden via een soort seniorenclub... en ze heeft echt heel lang bestookt. Hij durfde eigenlijk niet, hoor. En wat is dan de reden waarom mensen het niet durven? Omdat... Um, Want het is een mooi verhaal. Ik bedoel, de, de, iedereen zal nieuwsgierig zijn. Ja. Iedereen wil dit verhaal graag horen. Nee, nee. Je moet je ik gebruik soms een beetje de vergelijking van de Truman Show... Ken je dat, Jim Carrey, die ja. dan in een uh, reality-show zit? En hij is de enige die het niet weet. Hij denkt, dit is de werkelijkheid. Ja. En op een gegeven moment voelt hij, er klopt iets niet, er klopt iets niet. En dan gaat hij met zijn bootje de zee op. En dan wil hij gewoon naar de horizon. En dan, paf, komt hij tegen het decor aan. En dan stapt hij eruit en blijkt er nog een hele andere werkelijkheid te zijn. Nou is in die... In die, in die film is hij de enige die erin gelooft. Maar voor mensen met bijna doodervaringen is het volgens mij wij zitten met, met z'n allen in die reality show. En zij zijn er door het decor gedonderd. En voor hun gevoel zien zij de echte werkelijkheid. En dan komen ze terug om het te vertellen. En dan zeggen wij met z'n allen, tot aan je vrouw aan toe. Iedereen zegt uh, je bent gewoon gek en je bent psychotisch. Of als een kind van zeven het meemaakt, zegt de moeder: ik wil dat je hier nooit meer over praat. Ja, is dat wat jullie hoorden? Echt, ja, dat is echt. Dus eigenlijk het grootste trauma En waarom is... doen mensen dat? Omdat jij het, volgens mij, omdat je het niet... Dus we hebben daar geen referentiekade voor. Dus mm -hmm. we kunnen alleen maar denken, je bent gek. Wat, wat, hoe, hoe luister jij naar die verhalen? Ik heb toch de indruk dat jij iets anders denkt dan ze zijn gek. Ja, want anders zou je deze film ook niet gemaakt kunnen hebben. Nee, ik denk dat niet, Nee. Nee, ik moet een beetje. Ik denk, misschien kom. We hebben ons heel erg verdiept over in, en ook in Jung. En ik vond het zo mooi wat Jung was. Geloof ik een van de eerste uh, psychiater's. Hij had een vrouw in behandeling en die vrouw die zei: ik ben op de maan geweest. En daar zou vroeger ging of Normaliter gaat normaliter. Ik zeg alles verkeerd. Normaliter? Zeg, wel normaliter? <lacht> maar, Inge. Toema, ik praat gewoon door. We nee. begrijpen elkaar. Uh, helemaal van ma apropos. Waar was ik? Oh ja, je had een vrouw die... Die, uh, die zei, ik ben, ik ben op de, op de maan, op maan geweest. geweest. En wat Jung, die, wat hij die deed is dat hij zei, oké, okay, zij is op de maan geweest. In haar ervaring is zij op de maan geweest. Dus zij is op de maan geweest. En zo uh, zie ik het ook. Dat is ook de manier waarop jij ernaar wilt luisteren. Ja, het interesseert me, want we weten toch niet wat waar is. En het... het in het begin waren wij ook heel wat dat is het nou waar of is het nou niet waar? Maar ik ben veel meer geïnteresseerd in dat er dus blijkbaar, wat ik nou zelf denk, dat er een gebied in die geest is waar je in een andere werkelijkheid en een andere ervaring van de werkelijkheid terechtkomt. Nou, het is natuurlijk heel lekker om erin mee te gaan. Het is heel prettig om te geloven wat deze koos ons vertelt, toch? Ja, maar... De men... En, dat, en, wat, wat en ook wat heeft... Sam ons vertelt. Dat we ja. onze geliefde weer terug ja. zullen zien. Ja. Uh, en Koos die het heeft over die boerderij met die man... waar we allemaal uh, naar terug verlangen. ja Maar... Ja, als het niet onze ervaring is. Dus, dus ik heb voor mezelf zoiets... Ik, ik weet het idee. Zij zijn ook gewoon zijn niet echt doodgegaan. Ja. Dus niemand... Je moet daar echt gaan om het te weten. Hm. En dan is daar nog uh, Henriette. Uh, voorheen zakenvrouw. Ze had een heel hoge positie bij uh, Heineken, directiefunctie, geloof ik. Mm -hmm. uh, heeft zich helemaal ongans gewerkt. Mm -hmm. Was alleen maar aan het werk, werk, werk. En um, nou, wat er precies met haar is gebeurd, vertelt de film niet. Wil jij daar iets over zeggen? Want... Zij had... Um... Ja, op een gegeven moment kreeg ze, ze was echt zo ontzettend burnt out. Dat ze gewoon op een gegeven moment kwam ze in een in in kantoor. En kon ze alleen maar de deur dicht doen. En trok die lavende bureau uit. En ging apathisch naar het raam staren. Dat voel... vertelt ze wel in de film. Maar ja, dan, kreeg... dan ben je nog niet dood? Nee, dan ben je, toen kreeg ze echt een soort schop in de rug, zo voelde ze het. En toen kreeg ze later weer. En zij bleek een, een longembolie te hebben. En zij dus is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en zij is gestikt, echt. Ze zegt ervaren dat ze stikte. Een acute longembolie. en ja, ja. En dan vertelt ze het volgende. En dan is er een stukje wat ik eigenlijk niet weet. Want dan hang ik al boven in die kamer. Ik zit echt op een hele hoge afstand in de ziekenhuiskamer naar mezelf te kijken... maar het plafond was misschien op 2,5 meter... maar ik had het gevoel dat ik ja, wel 10 meter hoog zat. En uh, ik voelde ook niks meer. Geen benauwdheid meer, geen pijn meer, niks meer. En een uh, beetje, beetje paniekerig rent er een verpleegster rond. En die zegt, ja, ja, uh, zuurstof, zuurstof. Dus ze brengen slangetjes in. En, en ik, ja, ik had ook... Ja, ik had niet het gevoel dat ik. dat ik niet meer in een lichaam zat. Ik, ik weet alleen dat ik daar zat en dat ik naar iets keek. en waar ze zich druk mee. waar ze mee bezig waren. En achteraf was ik dat dan zelf, maar op dat moment had ik dat helemaal niet zo. zo duidelijk voor me. Dit is uh, Henriette, voorheen zakenvrouw. Uh, een fragment uit de film Retourtje hiernaamaals, Hierna Maals, moet ik zeggen. <lacht> uh, Ingrid Wender is uh, onze gast vanavond. Ze is theatermaker. Maar maakte nu een documentaire over bijna doodervaringen. ervaringen. Uh, Henriette. Hij heeft haar leven echt totaal uh, omgegooid. Bij Heineken is ze denk ik nooit meer geweest. En uh, de film opent op haar. Mm -hmm. met uh, dat ze een, een huis bezoekt waar m, uh, de bewoners last hebben van geesten mm -hmm. en zij is nu een soort geestverdrijver geworden. <laughs> Mijnzelf noemt ze dat ze huizen kleert. schoonmaakt van alle foute energieën, geesten, aard, wat er maar kan hangen. Ja, zij is super sensitief geworden, dus zij pakt ineens alles op. Zij voelt, ze ziet van alles. Ja. En, ja. uh, met haar had ik het meest moeite. Met mijn uh, noordelijke hmm. inslag. Daar zal het wel iets mee te maken hebben. Maar, um... ja, ah, zij gaat het verst. Zij gaat het, zij gaat het verst in, in, in dingen zien die wij allemaal niet zien. En wat voor, ik bedoel, uh, nou laat ik helder zijn. Ik vind het eigenlijk heel ingewikkeld. Want je ziet daar twee van die hele aardse mannen. Mm -hmm. Die uh, vervolgens hun verhaal doen. Mm -hmm. En uh, dat neem ik aan. Dat mm -hmm. accepteer ik. Ik hoor het graag. Mm -hmm. En dan komt deze vrouw. En ik denk, die is totaal in de war geraakt. En ik vind bijna dat deze vrouw de film onderuit haalt. Oh ja. Kun je je dat voorstellen? Of hebben jullie het daarover gehad dat je dat risico liep met het verhaal van deze Henriët? Mm, nee, ja, dit is voor het eerst dat jij dit zegt. Of niet voor het eerst dat jij dit zegt, nee. maar voor het eerst dat ik dit hoor. Ja. Nee, ja, ja, het is ook een kant van wat er gebeurt. Dus dat, dat, dat is, uh, er zijn ook mensen die heel erg, die bijna doodervaring hebben meegemaakt... en die heel erg in de spiritualiteit belanden. Ja. Want wat is er met haar gebeurd? Kun je dat beschrijven? Naar de hand. Mm -hmm. Hoe haar leven is, uh, is veranderd. Wat, wat heeft ze daarover verteld? Nou ja, zij is super sensitief uh, geworden. En daar raakte ze uh, heel erg uh, van ontsteld. Want dus ze zag ineens allemaal andere dingen dan ze altijd zag. Dus toen kwam er ineens uh, had ze een fiets van een vriend. Mag ik even mijn fiets hier stallen? Nou, dat is goed. En dan kwam ze s'nachts ineens... Uh, de, de eigenaar van die fiets tegen, die jongen bleek overleden te zijn... wat ze niet wilde, wat ze niet wist. Dus zij zag ineens allemaal uh, nieuwe dingen. Tot ze op een gegeven moment inderdaad ineens s'nachts wakker wordt... en er zit een man op de bed. En dat blijkt dan uh, Jezus te zijn. Nou, ze schrikt zich helemaal de kleren, dus schiet in paniek de badkamer in. En dan kan die man niet weg, die man moet weg. Ja. Voor haar, maar tot, tot dat moment was een kerk iets, was een interessant gebouw, een leuke architectuur. Ja, dat en, vertelt ze trouwens allemaal wel prachtig. Ja. En hilarisch ook ja, bijna. Maar dat vind ik heel mooi aan haar. Ja. Dus ook bij haar zie je dat het, ik vind haar heel dapper. Ik vind, haar, zij, zij, ik vind dat heel dapper, want ze vertelt iets wat in, in die zin, wat inderdaad het meest ver gaat. Ja waarvan je allemaal denkt, oma oh, is, uh, uh, uh, uh. wat vertel je nou? Maar Indy, dus ik vind haar zo'n goede verteller... en ook zo mooi schakelen, van ook een soort nuchterheid. En dan zie je hoe gewoon die emotionaliteit haar overvalt. En ze is ook gewoon een hele intelligente vrouw... dus ze snapt ook nog dat wij allemaal zo naar haar luisteren... dat we allemaal denken, oma. Oh, ja, precies, ze kan er heel makkelijk uitstappen en zeggen van... Ja. of teruggaan naar wie ze was ja. en zien van... Ja. Ja. Maar zij is, dus dat vind ik heel bijzonder aan haar, dat zij weet van dit is in de ogen van andere mensen, heel vreemd. En toch heeft ze de moed om het te vertellen. 35 uh, mensen hebben jullie voor de camera gehad. Mm -hmm. Er zijn er, geloof ik, als ik het goed heb geteld... 12 anderen die je op de website hebt... Uh, 16. Oh, ja. 16, ja. 16. Hoe is dat in zijn werk? Wat hebben jullie precies gedaan? Um, nou ja, er zijn dus eigenlijk veel mooie verhalen. En nou ja, er is... Na onze beleving is er veel behoefte aan mensen ook die dit hebben meegemaakt om daar, om, daar, om daar dingen over te lezen en te zien. Mm -hmm. En we wilden ook sociëst maken en we vonden het zelf ook leuk. Gewoon dat we dachten, nou, we gaan die verhalen die niet in de film zijn gekomen, gaan we gewoon uh, aan delen van op internet zetten. Dus we hebben een hele mooie website. Maas heeft een fantastisch, prachtig, mooie website ontworpen: www.retoetje.nl. En daar staan dus die verhalen op. En ook nog wel Kill Your Darlings van ons personage uit de film. Ja, en, en dan kun je dus op al die andere zestien mensen klikken... en dan ja. krijg je de andere verhalen. Ja. Is er nu, behalve dan het gegeven... Uh, dat ze allemaal die bijna dood ervaringen hebben gehad... nog een andere overeenkomst tussen die 35 mensen die jullie hebben gesproken? Ja, zijn bijna zonder uitzonderingen. Een paar mensen niet. Is gewoon niemand... Nee... Sowieso niemand, nee, van die Antwo. Het is niemand meer bang voor de dood. Niemand van die mensen is meer bang om dood te gaan. En dat heeft heel veel impact op ieders leven. En ook op het jouwe zo te zien, want je begint helemaal bij het strand. Nee, ja, het is toch fantastisch? Ik heb geen contact. Mensen zeggen wel eens, eh, angst, voor, angst voor de dood is angst voor het leven. Hè? Ze zeggen, als je geen angst meer voor de dood hebt, heb je geen angst meer voor het leven. Ik heb geen contact met angst voor de dood. Dat, dat kan ik, dat, ik ga ervan uit dat ik ga er vanuit als de filosoof zegt dat het je onderste is, dat het voor mij ook zal gelden, maar ik heb, kan daar niet bij. Jij, jij hebt geen angst voor de dood? Nee, maar ik heb wel angst voor het leven. <lacht> daar kan ik wel bij. <lacht> <lacht> dus ik heb wel angst. Ja. Maar om dood te gaan. Nee, ik ben vrij uh, roekeloos. Ja.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 Red car. Oudzoen. Nederlandse singer-songwriter. Hij heet Johannes Siegmund. Hij is hier ook ooit te gast geweest. Elephants, zo heet het nummer. Hele mooie muziek. U luistert naar Kunststof. Vandaag is Ingrid Wender uh, onze gast. Ze is theatermaker van theatergezelschap De Bloeiende Maagden. En ze maakte dit keer een film samen met uh, Masha Ooms. Een film over bijna doodervaringen. Een retourtje hier Um, ik stelde jou net de vraag of de mensen die jullie hebben gesproken... dus 35 in totaal, of die nog meer gemeen ha hadden behalve die ervaring. Toen zei je, geen angst meer voor de dood. We stelden diezelfde vragen ook aan Masha... want we, die hebben mm. we gesproken voor de uitzending. En zij zei tegen ons, ja, er is nog iets wat opvalt. Uh, veel van deze mensen zijn getraumatiseerd. Ze zijn vaak beschadigd in hun jeugd. En um, dat is voor haar de verklaring van het verlangen uh, van die mensen... Dus dat ze geen angst meer hebben voor de dood. Dat ze terug willen naar dat moment van die bijna doodervaring, Dat je de pijn niet meer voelt van het leven. Kun je me volgen? Ja, dat gaat denk ik wat mij betreft dan iets meer over het... Wat mensen ook gemeen hebben is dat mensen allemaal enorm heimwee hebben naar die plek. Van wat zelf, ik noem het dan maar even een plek of naar die... Mm -hmm. Naar, de, naar dat wat ze mee hebben gemaakt. Maar klopt het trouwens, is het, is het ook jouw perceptie... dat veel mensen van die mensen die jullie hebben gesproken... dat was heel opvallend, ja. getraumatiseerd zijn? Het, het is opvallend dat of veel waren, mensen... getraumatiseerd, maar wel heel zware jeugd... veel ontberingen, veel gebrek aan veiligheid... gebrek aan liefde, gebrek aan... niet alleen maar een dode poes. <lacht> niet alleen maar een dode poes. <lacht> nee, want dus ik... Dus, maar ik weet niet of dat dan de verklaring is... Als ik het... Want ook mensen hebben ook nu hebben wel een heel fijn leven. En toch is het voor deze mensen niet te vergelijken... met dat allesomvattende wat ze daar hebben ervaren. Mm -hmm. En die angst voor de dood, dat die er niet meer is... is gewoon simpelweg... dat voor hun is het niet meer een soort geloof dat hij in Aris is. Voor hun is dat echt gewoon het gegeven. Dus mensen hebben ook echt ervaren dat dat de laatste stap dat ze uit het leven glijden op dat moment. Dus het is nog iets anders dan een visioen hebben. Maar het, dus een bijna. Dus ja, dat schijnt nog echt iets anders te zijn. In een andere dimensie terechtkomen. Ja, maar ook dat je voelt van dit is de laatste halte. Ik ga, ik ben nu, ik ga nu dood. Of ik ben nu dood. Hm. De, dus ook dat zijn, komt steeds terug bij iedereen dat ze dat echt. Ervaren. Nou, Marcia refereert ook aan uh, een neurologe, uh, Amerikaanse neurologe Taylor. Zijn uh, vrouw die, die zelf een beroerte heeft gehad, mm -hmm. die neurologe, uh, en dus als neurologe heeft ervaren wat het is mm -hmm. om bijna dood te zijn. Mm -hmm. Um, en zij zegt, die Taylor, dat haar hele identiteit wegviel. En achteraf verklaart ze het neurologisch als volgt. Onze identiteit zit in de linker mm -hmm. hersenhelft mm -hmm. en die viel uit. Alleen rechts bleef over. Oh, en daar zit uh, onze intuïtie in. Mm -hmm. Dus als je getraumatiseerd bent en links valt uit... is dat heel fijn, want dan voel je de pijn niet meer. Nou ja, het is een, misschien iets te... Nou, ja, ik weet het. In de linkerherzelf, daar zit gewoon je analyse, daar zit het denken, daar zit het hele idee van tijd, oorzaak en gevolg. En dat is een, eigenlijk een seriële processor, zou je kunnen zeggen. Hè? Als je het vroeger qua lampjes achter elkaar geplakt in de natuurkunde. Mm -hmm. En rechterherzelf, dat is een parallelle processor. En daar dat is inderdaad veel meer. Dat is echt de ervaring. Dus dat, daar is geen. Um... Dan ervaar je ook niet dat jij en ik iets anders zijn. Dus mm -hmm. dat is een, echt een ander veld. Hm. Want aanvankelijk zouden jullie een heel andere film maken, mm -hmm. um, die meer op, uh, aan de, naar de wetenschap keek, toch? Je zit nu een beetje. Aanvankelijk, nee, het, het begin idee was echt alleen maar deze kop. Dus, mm. Zelfs zonder al de beelden tussen die we nu hebben. En toen zijn we gewoon gaan researchen. En toen zijn we natuurlijk, dat hebben we echt uh, in de ultieme breedte gedaan. En toen hebben we ook echt ontdekt dat bijvoorbeeld in de Verenigde Naties... Uh, of de, daar ook, dat er allemaal onderzoeken plaatsvinden, conferenties. Dus, dus we gingen op een gegeven moment al helemaal alles Los. onderzoeken. Ja. Ja. En, en toen kwam er een filmplan wat heel breed was. Van de shamanen naar... Uh, naar, na, na, ja, naar allerlei wetenschappelijke onderzoeken, naar de Afrikanen, naar alles. En toen ben je weer teruggegaan naar de Toen zijn we kop. toch weer teruggegaan, naar, naar, helemaal weer, uiteindelijk weer helemaal naar het begin idee teruggegaan. Naar ja. de hoofden. Ja. Maar even naar, uh, want jullie hebben ontzettend veel onderzoek gedaan. En ik hoorde bijvoorbeeld over de, uh, hoe heet die wortel? De in, indigo uh, wortel? De iboga wortel. Iboga wortel. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Leg eens uit, want wat is het? In Mexico kunnen we het vinden. Ja, het, komt, het, is eigenlijk, het wordt gebruikt door, het komt voor bij een Afrikaanse stam, de Iboga-wortel. En zij gebruiken die wortel eigenlijk als mensen heel erg ziek zijn, maar ook als een soort initiatie naar de volwassenheid, volgens mij wel. En dat is eigenlijk een, dus een, een, een wortel waar, waar zijn een stof in zit, die een bijna doodervaring-achtige ervaring opwekt. Dus je gaat ook echt door een licht en je krijgt ook echt ontmoetingen met je voorouders. En je krijgt een, een film van je hele leven te zien. En je gaat ook echt zo door al die stadia die men tegenwoordig... Moody heeft het ooit eens vastgesteld, hè. Die heeft ooit vastgesteld waar een bijna doodervaring allemaal aan voldoet. Maar dat zijn allemaal dat soort fenomenen. Uit dus je kunt het oproepen als je dat zou willen? Je kan het oproepen. Door die stof te slikken? Of door, te, door, nou ja, je kan naar die Afrikanen gaan en dan ga je... Het schijnt echt helemaal Iboga-toerisme te zijn. Dus je kan het daar gaan doen. Het is toch niet wat Castaneda heeft gedaan? Nee, dat is Ayahuasca. Maar, het ja, okay. maar is het vergelijkbaar? Je zou op, op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen: is het vergelijkbaar. Maar bijzonder, wat in Mexico en wat ook in Spanje, wat wel op meerdere plekken gebeurt, is dat er nu klinieken zijn. Waar dat die stof eigenlijk dan in een. Gewoon natuurlijk wel in een, nu in een pil gestopt is. Dus mm -hmm. daar gaat het dan niet met een vijzel. Maar. Het heeft een hele bijzondere werking dat het een soort detoxing is... van mensen die heel erg verslaafd zijn. Dus het heeft een slagingspercentage van 80 procent. Dat moet je uitleggen. Dus je bent ontzettend verslaafd aan welk middel dan ook? Of? Je bent heel erg verslaafd. Je bent heroïneverslaafd. Het is gebeurd doordat iemand in New York dit... een heroïneverslaafde in New York dit uh, dacht... Nou, dit krijg ik in mijn hand en denk, dit zal ook wel lekker zijn. En die werd volgende ochtend uh, wakker uit zijn roes... En die was gewoon een, niet meer verslaafd. Dus ja, het is een soort. Je zou bijna kunnen zeggen dat het op, tot op celniveau. Uh, een soort reiniging is van je hele systeem. En ik geloof letterlijk ook dat de, nee, dat de linker- en de rechter hersenhelft. Weer heel, heel erg goed met elkaar ineens communiceren. Maar dat klinkt als een geweldig wondermiddel. Ja. Dat is het, ja. en, en klopt het dat jij bereid was om voor die film dat middel tot je te nemen ja, en dat dat gefilmd zou worden? Dat horror me wel op, Ja, Dat ja. is allemaal grootspraak natuurlijk. Nee, ik zou het had je dat het doen. echt gedaan. Ja, ik had het echt gedaan. Ik ben dat wel nieuwsgierig. Het is doodeng. Nee. Nee? Nee. Ik ben wel nieuwsgierig. Want, wat verwacht je dan? Waar ben je nieuwsgierig naar? Ik ben nieuwsgierig naar die levensfilm. Ik ben nieuwsgierig naar... Uh, ik wil wel een ontmoeting daar met die, uh, met die wezens in het licht. Ik, ik, ik lijk me gewoon geweldig. Ik wil die liefde wel ervaren. Ja, je bent eigenlijk stinkend jaloers op al die mensen die je uh, hebt gesproken. De nee, afgelopen, nee ja. ik ben niet jaloers. Want Het is, de, het is echt geen rooskleurig verhaal. Het is echt totaal heftig hoe, uh, hoe zwaar deze mensen te hebben. Ook met als ze terugkomen om dat uh, een plek te geven. Nee, maar waarom zou je het dan gaan oproepen met zo'n middeltje in een kliniek ergens in Mexico? Ja, maar dat is niet zo zwaar. Nee, dan denk je dat je alleen maar het leuke gedeelte krijgt of zo. Ja, ik denk dat dat wel... Wat ik ervan... Er is een film over gemaakt, de, de HKU in Utrecht, Hogeschool Hoogschool van de Kunst ja. Utrecht. Je kunt hem op YouTube, kun je hem, uh, kun je hem vinden. Dus het is echt bijzonder. Het is echt intrigerend. En hoe heet die film? Heb je een verwijzing? Ik, ja, je kan hem gewoon als je gewoon uh, met Ibogaine, ibog, I -b o g a i n e dan, dan kom dan je, kom je bij de KU en, je en, je komt en hem bij tegen. die film. Ja. Uiteindelijk heeft... Uh, ja, er zijn mensen die, die dat zo zien. Is religie natuurlijk uh, uiteindelijk het wondermiddel... dat is opgeroepen uit angst voor de dood. Hè? Mm -hmm. Dus uh, als we het over die angst voor de dood en de bijna dood ervaring hebben... dan heb je het al snel over uh, religie. Mm -hmm. Ben jij religieus opgevoed? Katholiek. Volgende vraag. <laughs> nou, en toen... Uh, ja, katholiek opgevoed. En dan uh, wel elke dag naar de kerk gaan. En dan op de middelbare school komen. En dan elke dag naar de kerk? Zeg ik elke dag? Elke, elke zondag. Week. Elke zondag. En dan vijftien worden. En dan een beetje onder on invloed van een beetje Darwin. Dat je dan toch denkt, ja, dat is niet logisch. Mm. Dus dan laat je het vallen. En toen was het gedaan? Toen was het gedaan. Helemaal. Ja, toen dacht ik, oh, dus dat bestaat allemaal helemaal niet... Net zo'n deceptie als Sinterklaas bestaat. niet. Ja. Maar toen moest daar wel iets voor in de plaats komen, of niet? Ja, dat had ik toen nog niet door. Maar ik had wel... Ja, dat je... ik weet nog heel goed dat ik als 15-jarig meisje dacht... maar waarom moet ik dat nou nog goed doen? Of wat is dan de zin van... waar gaat het dan over? Dat ik daar wel... dat uh... heeft wel impact gaat op mij, ja. Dus ik ben wel zo'n beetje toen ik... 3 en 2, 21, natuurlijk. Ik ben toen wel alle, alle spiritualiteit, religies af gaan grazen. Alles gelezen wat, wat los en vast zat. <lacht> en waar kwam je uit? Waar kwam ik uit? Want je bent ook nog he heel lang in uh, retraite geweest, toch? Ik ben een keer 21 dagen in India op een berg gaan zitten. 21, 21 dagen mijn mond gehouden. <lacht> 21 dagen in je mond gehouden, ja. En dat is gelukt. Dat is gelukt. Dat blijkt allemaal niet zo moeilijk te zijn. Nee, dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. En lijkt die ervaring enigszins op de verhalen die je hebt gehoord? Want dan ga je ook wel naar iets... Ik bedoel, die linker en die rechter hersenhelft... daar gebeurt dan ook wel wat mee, volgens mij. Als je 21 dagen niet spreekt. Ja. En alleen maar naar het puntje van je neus kijkt. Nou ja, als je 21 dagen eigenlijk gewoon dat... alles gewoon waarneemt en ook elke gedachte waarneemt... Dan, dat is iets anders dan dat je gewoon nu in dit dagelijks leven... als ik nu met jou ben, ben ik alleen maar aan het denken. Hm. Maar als je echt een stukje zakt en alleen maar gaat kijken... dan vertraagt dat denken steeds meer. En, wordt ste en dat ook je lichaam wordt steeds uh, ontspannender. En dan kom je wel... Ja, ik heb wel ervaring gehad dat je wel... voor mij toen ook, dat ik wel een soort liefde en rust en openbaringen heb gehad die ik niet, die ik niet ken uit, uit het dagelijks hmm. leven. Maar zelf heb ik het idee dat ik een soort begin van een dorpstraatje ben ingelopen... en dat die mensen gewoon het hele dorp door zijn gelopen. Dus ik kan niet, wat deze mensen vertellen, dat... dat uh... Bij die boerderij van Koos ben jij niet ik geweest. Ik ben niet in die boerderij geweest. Nee. Maar is dat dan wel een beginnetje? Ik bedoel, is dat uiteindelijk waar je naar op zoek bent door, door, door het maken van deze film? Of is het van een geheel andere orde? Nou, ik denk dat het startpunt was wel dat je denkt... Oh, zie, er is wel een hemel. En dan niet zozeer als een hemel van na de dood... maar als een, als een soort plek, van een plek waar echt alleen maar liefde is. Dat is wel het startpunt geweest. Maar ja, je bent nu via verder... en je ontwikkelt je niet alleen door die film, maar je... Ik ben steeds simpeler geworden. Eigenlijk dat ik nu... Het gaat volgens mij gewoon om dat je heel veel van jezelf houdt en alles aankijkt. Ook wel alles waar je je voor schaamt. Dus dat je gewoon uh, van binnen heel intiem bent met jezelf. Hmm. Dat je het hier, hier, en in het hier en nu... daar moet je doen. Dus dat heeft deze film jou opgeleverd? Ja, die... ik ook denk, je. Ja, kom op Ingrid, 43 jaar. Wat denk je? Wist je dit dan niet al veel langer? Nee, maar die, dit is niet zo dat die film het opgeleverd heeft. Maar ook wat ik nu zeg kan je van zeggen, wist je dat niet veel lang... maar om dat echt, echt te snappen en echt te weten... en echt gewoon zo te leven... dan zeg je, kan je beter mij over 40 jaar terugroepen... en dan roep ik hetzelfde en zeg je, ja, kom op dan ben je 83 <lacht> heb je er zo lang over gedaan. Ja. Dus om echt, echt oké okay te zijn met wie je bent... en echt... geen je niet door schaamte het contact met jezelf te verliezen... en weet ik veel, noem het allemaal maar op... Was er een van die 35 mensen die iets bij jou veroorzaakte waarvan je dacht, ja. Was met name, nee. Hm. Het is het geheel. Het is ook niet het geheel dat je al die films weer opnieuw... die mensen, al die interviews bent, aan het afluisteren bent... om zo op de website te zetten... Het is allemaal niet zo raar wat die mensen zeggen. Het lijkt alleen alsof zij in een soort versneld proces... een soort levenswijsheid opdoen die je normaal in je leven ook opdoet. Tien is... voor elf, aanstaande donderdag. Dan moeten ze allemaal gaan kijken. <lacht> Retoert je hier namaals. Dank Wat komt er op de tegel te staan, Ingrid? <tie> Denk maar even na, dan meld ik dat ondertussen uh, op deze zender zo dadelijk twee dingen. Alice de Bruin praat vandaag over boeken. De boekenbal gaat zo dadelijk van start. Nadine Paagman van de boekhandel in Den Haag is te gast. En nog een gesprek met oud-minister Heers Berlin over de rol van de koningin. Dankjewel. Dank mevrouw Wender. Dit was aflevering 2400. 41 jaren toert die hierna maats vanavond om tien voor elf op Nederland 2.